Uw. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Kamervoorzitter Vera Bergkamp is not amused over de actie van Forum voor Democratie lid Gideon van Meijeren. Die zette gisteren een video op YouTube waarin hij een verslaggever van SBS uitmaakt voor riooljournalist. Welkom en fijn dat u kijkt naar de eerste aflevering van Rioolratten ontmaskerd. Hier zitten alle journalisten. Hangt hier een ongelooflijke riool dus. Je hoort Van Meijeren met camera en al de werkkamer binnenvallen van Van Eck. Die zei dat ze niet wilde meewerken aan het filmpje, maar daar had het forumlid geen boodschap aan. Bergkamp gaat nu onderzoeken of Van Meijeren met zijn actie de regels van de Tweede Kamer heeft overtreden. Het lijkt er alles op dat een Noord-Hollandse bende nog veel meer overvallen en inbraken heeft gepleegd dan al bekend was. Het Openbaar Ministerie verdenkt de zeven verdachten van in totaal zeven overvallen in de regio's West-Friesland en Alkmaar. De slachtoffers werden vastgebonden of beschoten in hun eigen huis. Bij een van de inbraken werd een bejaarde man doodgeschoten. De politie zoekt op ter Schelling opnieuw naar de jongen van 12 en de volwassen man die sinds vrijdag verdwenen zijn. Na de aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi. Met twee boten wordt bij laag water gezocht omdat er dan goed zicht is op de zandbanken. En in het centrum van Amsterdam houdt een groep krakers al vijf dagen lang een pand bezet. En ze hopen dat meer mensen gebouwen gaan kraken. Dus dit is een protest en het is ook directe huisvesting en uh, dat is gewoon super belangrijk in deze tijd. Dus uh, we hopen dat we mensen ook uh, aansporen om uh, in verzet te komen is langs geweest, we hebben met ze gepraat, we hebben gezegd dat er huisvrede is, dus dat ze niet uh, onmiddellijk mogen ontruimen. Daarna zijn ze weer weggegaan en ja, we hopen dat het zo blijft. In de buurt is begrip voor de kraakactie. Ik vind het prima, maar ik vraag me af waarom jullie allemaal hier in Amsterdam willen wonen, terwijl er zoveel ruimte is in Drenthe en Groningen. Als er iets leeg staat, het ongebruikt wordt, dan mag het wat mij betreft gekraakt worden. Want De kraakers zeggen zo lang mogelijk in het pand te willen blijven. Het weer trekken nog steeds buien over met aardig wat wind. Vanavond klaart het op. Morgen opnieuw kans op buien. Maar vooral een mix van zon en wolken bij graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen bij Amsterdam op de A10 Zuid richting de A10 West. Tussen knooppunt Amstel en Slotervaart 4 kilometer. door een vrachtwagen met pech heb je zo'n 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Just passing through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 daar vindt vanavond het grote kickbox gala plaats. Oké, okay, nou dat in uh, dit uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen een hele goede middag. Een lekkere gouden oude Zo Een beetje uit de begintijd van uh, deze radiosender CFM. Uh, toen de tijd ook helemaal uh, grijs gedraaid. Ook nog een beetje in de piratentijd daarvoor. Crush en House Arrest. Bijna 12 minuten over 3 uur op de zaterdagmiddag. En de maandagmiddag uh, dan worden het gewoon herhaald. Dus uh, dan is het ook, als het goed is, bijna 12 minuten over 3 Als het uh, synchroon loopt, uh, Benno. In ieder ja, geval. Het zou wel fijn dat zijn. Het zou wel fijn hè? zijn door zijn. Ja. de uh, crush in de house arrest. Uh, zo dadelijk gaan we bellen met Rob Petersen uh, Maar eerst uh, de nieuwe maan. <tied>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 Nou, je zit in de natuur, in, in de landerijen, bossen. Je hebt hier echt alles gecombineerd. Oké. Okay. Dat is wel heel, heel mooi. Is het? Ja. Maar goed, dat is niet de reden dat we je gaan bellen... om een reclame te maken voor Overijssel. <lacht> nee, dat is niet nodig. <lacht> uh, we hebben natuurlijk met jou over autosport. Want uh, dat, uh, is, uh, dat, dat stroomt door jouw aderen heen. De liefde voor de autosport. Uh, deze week uh, zag ik op de, ook weer op Facebook... ja, ik, ik heb er wat mee... Uh, van collega Olaf van Jolen... Dat, het derde boek van de trilogie uh, is uitgebracht. En dat gaat over... Uh, eens even kijken, dan ben ik het even kwijt. Rob, of wie is de... Uh... Over, over Wim Boshuis gaat dat. Ja, de, ja, ja. ja. ja, ja. Nou, je moet het zo zien. Ja. Uh, we zijn in 2019 begonnen met een boek te schrijven over uh, Wim Loos. Als echt bekende zandvoerder die verongelukt was in 1967 al. Nou, Olaf van Jolen en ik hebben samen boek over uh, Wim Loos gemaakt.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 beheerder van het archief van Wim Loos. Ja. Ik heb altijd goed contact gehad met Sina, de, de zus van Wim. En ja, Wim Loos was voor mij was een jeugdheld, dus ik had daar een speciale band mee. En ik vond toen Olof van Jolen, de telegraafjournalist, die uh, iets met Alfa's had. Nou, Wim feest er bijna altijd in Alfa's, dus we hadden een klik daarmee en hebben dat boek samen gemaakt. Het is ook echt wel een groot succes geworden, daar zijn we heel blij mee. En het is ook een mooi eerbetoon aan Wim Loos. Maar het gevolg was toen echt weggelegd voor een autosportsjournalist. Ja, ja. Dan praat je over andere coureurs. Matthijs Diepraan is autosportsjournalist. Die heeft een hele fijne pen om te lezen. Dus ja, dus die heeft het boek voor uh, Ad gemaakt.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 op Spa-Francorceau. Uh, Alp Goedeman is op de voor verongelukt... in Duitsland... in 1969. En, uh, ja, Bin Bosshuis is in 1975 verongelukt... ook heel op spa -Francorso. Ja, ja. En dat was er nog in de tijd... Ja, was in die tijd een ja. levensgevaarlijk circuit. Oké. Okay, het was ja. drie, drie keer zo lang als het nu is. Oké. Okay. Maar het, het, het racen van, van Belgische dorpjes... naar Belgische dorpjes... Het, ja, het was gewoon een heel gevaarlijk circuit. En dat uh, is zowel bij Bosshuis... Uh,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 nog steeds met autosport bezig? Ja, ik, uh, ik ben meer aan schrijver geslagen. Ik, ik ben niet zo'n schrijver, want Olof heeft in het boek van Wim Lozo het merendeel gedaan. Maar ik ben wel uh, archivaris, zeg maar. Ik ben nog steeds archivaris voor het circuit. Okay. Dus ik doe veel voor hun of voor, uh, voor persmensen die iets willen weten. Dan praat je met name over de periode 1939 tot 1985. Zeg het oude gedeelte van de circuit. Ja, ja. En uh, ja, ik schrijf ook voor uh, VP Magazine.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 Ja, want herinneringen. Heb jij natuurlijk genoeg? Want je bent ja, natuurlijk een tientallen jaren speaker geweest. Als vier jaar oud zat ik op de stroomhalen. Dus, uh, ja. ja, oh ja. ja. ja. Oké, okay, als drie zat hij al op de ja. stroomhalen. Ja. Um, maar is dat dan vooral uit je, uit je speaker tijd? Of ben je nog steeds speaker op het uh, circuit? Nee, ik ben geen speaker met het circuit. Daar ben ik gestopt mee in... Uh... 2018, na de 35 jaar dus daar vond ik het echt wel. So. Ja, ja, ja. En, Maar mijn archief en de, de werkzaamheden eigenlijk prachtig gaan allemaal van voor mijn tijd als, als speaker. Oké. Okay. Het is echt de, de historie van Zandvoort. Het uh, begint natuurlijk met de autosport in 1939, met de stratenreces. Ja. En dan in 1948 ligt het nieuwe circuit. Ja, en eigenlijk uh, vind ik het een mooie periode tot 1985, waarbij je dan de laatste.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 ...de wetenswaardigheden die je dan weer kunt gebruiken in verhalen en zo. Gaaf. Dat was de... En ja, dat publiceer je dan ook? Ja, ja ik publiceer het dan ook. Er komt binnenkort een verhaal in GT Magazine over de eerste daf muur 3 op Zandvoort. Oké. Okay. En ja, dat, dat, is gewoon, dat is echt wel een stukje nationale trots die er ook nog in zit. Ja. daar heb, heb ik weer net wat mooie dia's gevonden die nog nooit iemand gezien heeft.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 Okay. Met, met die charatel-aandrijving, hè? Zoals ja, aandrijving geweldig. Ja, even een klein tipje van de sluier oplichten. Dus ja? De allereerste race van die DAF, dat was op het circuit van Monaco. Dat is nou niet bepaald de makkelijkste circuit nee. door de straat heen. Maar op sloten maken we wel keurig stevende. Zo, kijk eens. In een dan. heel groot veld, met, met, die, met die gekke DAF. Dus dat was wel... Uh, ja, ja. Maar hadden de Coureurs daar niet een bloedhegel aan? Want de Coureurs willen natuurlijk altijd graag schakelen. Ja, natuurlijk wil ik graag schakelen, maar deze auto had daardoor wel voordelen. Ja, ja, hoezo? Die die, die, die, die, die zorgde ervoor dat er een hele gelijkmatige manier van gas geven was. En je viel vroeger met terugschakelen of met opschakelen. Ja, moest je even koppelingen induwen en zo. En ja, dat, ja, ja, ja. Dat was allemaal heel anders. Ja, ja, nou, dat, dat deden is kwijt en ze waren helemaal niet. Dus dat ding ging best wel hard. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Gaaf, ja. ja. in ieder geval een leuk, uh, wat een leuk verhaal. Nou, zeker. Nou, uh, hartstikke leuk dat je dit even met ons wilt delen, Rob. En, ja. Uh, ja, ik zie ze nu al rijden met, uh, ja. met zoiets over het wie. Nou, niet hè? Ja, ja, ja, Maar ik heb er wel een leuk nieuwtje voor jullie programma. En dan uh, deze trilogie van... Uh, Wim Loos uh, op man van Wim Boshuis is natuurlijk nu afgerond. Ja. Maar Autosport.nl en um, Gerry Hoekstra is samen bezig met Matthijs raam met een ander boek. Oh. Ook over een Nederlandse coureur. Dus dat is wel uh, interessant. We gaan nog niet vertellen welke, maar oh. het wordt wel interessant. Dat noem jij nieuwtje. Ja. <hij <hij> ja. <hij> maar goed, uh, ja, ja, dat rijst mij gelijk de vraag erop van... Uh,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 Ik heb nog een nee, laatste er vraag. Wat anders dan de paperbacks die je tegenwoordig ziet en die iedereen maakt. Ja, Rob, ik heb nog een laatste vraag. Uh, we hadden met, ja. Tijdens het Formule 1 weekend hadden we Mental Theo uh, in de uitzending. En Theo ah. die uh, had een zeer warm pleidooi voor uh, race-talenten. En uh, Theo die uh, vertelde uh, diep vanuit zijn hart dat hij vindt dat er weer uh, raceklasses moeten komen.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 En dat, dat, dat is, dat ontbreekt er wel aan omdat we eigenlijk geen echte Nederlandse kampioenschappen meer hebben. Nee. Dat is natuurlijk, dat is de klap ingekomen jaren geleden, doordat we meerdere organisatoren hadden. want de Nederlandse Rotterdamvereniging organiseerde vroeger altijd de Nederlandse kampioenschap. Ja. Nou, dat verdween en daarmee verdween ook de formuleklasse.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 Daar kreeg je ook heel veel publiek op, hè? Dat, ja, uh, nou. zeker. In ja. de tijd dat uh, Sandra van der Sloot en dergelijke nog uh, reden? Ja, precies. Ja, ja die reden nog in de Citroën hx schut Ja, dat was prachtig. Hoor. Ja, ja, ja. Die, die hadden een eigen lady dat ben je heel vooruit Ja, ja, ja, precies. Citroën Citro had op een gegeven moment tien vrouwen rondrijden in die klas. Nou, ja. heel knap. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Rob, mag ik je hartelijk danken. Ja, we kunnen nog uren natuurlijk met je praten. Maar ja, het is <laughs> helaas geen podcast. En, ja, ja, nee, snap ik, snap ik. En, uh, ja. Maar als we, we mogen je nog wel denk ik een keer bellen voor iets leuks. Altijd, altijd goed. Altijd en, goed. En ja. Rob, dank je wel. Gaan we doen uh, tot slot. Ga je vanavond nog uh, de, de kwalificatie volgen om uh, 12 uur, hè? is dat geloof ik? Uh, uiteraard ga ik dan wel even zitten achter de laptop. Ja, ik ga het wel even kijken. Ja. Kijk, nou heel veel uh, plezier en dank je wel voor je tijd uh, Rob. Oké, okay, nog vaak gedaan. Tot ziens. Uh, ja, en nou succes you. zullen we het toch wel maken. Dank je wel. Hoi hoi. So I like to know it,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 ja zojuist hadden we wel live verbinding met de Lutte in eh met Rob Petersen ja, en hij was natuurlijk uh, vroeger uh, de speaker van het uh, circuit.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 Versloeg, vers, uh, versla, de races versloegen en, uh, en alles uh, begeleiden. En, nou, en Rob toen, vertelde toen dat hij uh, zijn stem eigenlijk op orde hield... door een, uh, een glas droge witte wijn, dat weet ik nog goed... het was geen zoete, maar droge witte wijn met een ijsklontje erin. En dan, uh, nou, dan nipte hij dan tijdens uh, de, de hele dag een beetje <laughs> aan... En dat scheen er goed voor zijn stem te zijn. Nou ja, je weet maar nooit. Ja, dus een uh, goede tip van uh, Rob uh, Petersen. Ja, Als jij speaker zou worden op het uh, circuit... hebben ze geen uh, bas-speakers meer nodig. <laughs> Ofwel. <Precies. laughs> nou ja, ja, helemaal goed. We gaan, uh, het is half vier geweest trouwens. Ja, we Heb je even... nog uh, wat uh, evenementjes? Ja, nog een paar evenementjes. Uh, we gaan even de natuur in. En uh, boswachter Gerard Scholten... dus uh, geen onbekende voor ZFM... die vertelt over de naderende winter. De blaadjes vallen, het wordt donker... en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 en dat wordt georganiseerd door het IVN Zuid-Kennemerland op 6 november, dat is een zondag.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 Nou, we hebben geen geld in onze koude handen, dus we gaan maar naar je ouders in te landen, in te landen. En, en dan zitten we hier in de oude strand Wat je vertelt, gaat me nuchteren man. Over de hoofd zie ik de grijze wolken. ik Ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent, Hij zit.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 ...is opkomend en uh, er is veel, uh, ja, veel vooruitgang. Ja, ja. En, um, en hoeveel schat jij in momenteel? Want dit zijn cijfers van 2018. Dat, zei, dat is natuurlijk alweer vier jaar geleden. Z zullen het er inmiddels honderdduizend mensen zijn? Nou, uh, ik weet niet of we daar tegenaan zitten... ...maar ik denk wel weer dat het alleen de corona... ...hebben we natuurlijk wel heel erg ingehakt.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 dus uh, ja. die hebben we niet staan vanavond. Um, en maar uh, uh, ook. Uh, jullie gaan ook internationaal uh, uh, aan de gang vanavond. Je hebt internationale kickboxers. Ja, ja, we hebben een jongen uit Duitsland laten komen en we hebben een jongen uit Italië laten komen. Zo. Die, zijn, die doen allebei de A-partij. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, en ver speelt dit gala mee zeg maar, in de internationale kickboks-gala's?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 Ja, over de hele wereld wordt er beoefend, uh, Zeker in Europa. En uh, Amerika heb je ook wel kickboksen, maar daar wordt er meer gebokst. Oké. Okay. Uh, ja, en, en Thailand natuurlijk. Hè, dat eigenlijk uh, komt het daar vandaan. Maar uh, wij als Nederland, klein Nederland, ja. staan uh, denk ik met Thailand op nummer 1 qua kickboksen. Wat het kickboksen betreft. Zo, nou dan mogen we trots op zijn. Ja, mogen we mogen heel trots zijn op wat uh, wij uh, teweegbrengen in, in, in, in de vechtsportwereld. Maar in de kickboxwereld uh, staan we heel hoog aangespeeld. Oké, okay, en, en komen de taaien ook wel eens naar Nederland? Of gaan wij naar ja, Thailand? Laatst laatste uh, heb Glory Gala gegeven. En uh, zijn de taaien, die komen nu ook naar Nederland toe. Die specht ook bij Glory. De taaien waren vroeger heel goed in trappen, niet zo goed in boksen. Maar uh, daar hebben ze ook steeds beter ontwikkeld. Dus de taaien blijven wel een hele gevaarlijke. Uh,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 Uh, nou, we zijn toch even goed om 11 uur klaar hoor. Ja, ja. ja maar ik bedoel, waarom gaat die zelfs al vroeg open, de drie kwartier van tevoren? Nou, er uh, zo'n 1.000, 1.200 naar binnen stromen. Oh ja, ja. ja, dat heeft even tijd nodig. En... Wij willen alles rustig, goed gepland, goed georganiseerd. Ja, ja. Oké. Okay. En dan kunnen we zeg maar vijf uh, uur dier later kunnen we gewoon lekker starten. Ja, en zijn er nog kaarten beschikbaar?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 Nou, straks het volgende uur van Zandvoort op zaterdag... met veel meer muziek en informatie. Hou de radio aan op deze zonnige zaterdagmiddag.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 Een uh, ringsgala. Ringsgala. Ja, het begint ja. om half zeven. En uh, er zijn nog kaarten verkrijgbaar aan de deur. Als je daar een kijkje wil nemen. 40 partijen. Dat is 16, gigantisch. 16 partijen. Oh, 16 partijen. En 40 euro kost het. Veert <laughs> Ah. Er was iets met 40. Die geluiden dan zo op de achtergrond. Uh, uh, uh. Wie is dat? Ja, dat is uh, doe maar. Met, uh, oh, do is, is dit alles? Ja, is dit alles? Nou, ja. is dit alles? Nou, nee. zeker niet. We, we gaan wel. op naar het uh, nieuws en uh, weer. En daarna zijn we er nog één uh, uur lang. Hop dat je het leuk vindt. Tot zo.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 Oh, oh, is this all